1 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. Goedemiddag. Nieuwe zoektocht naar broertjes Julian en Ruben. Drie fietsers doodgereden in Limburg. En 5,9 miljoen mensen keken naar het optreden van Anouk gisteren... op het Eurovisie Songfestival. Het weer, de zon schijnt flink, maar zowel in het noorden als zuiden ook bewolking. En vooral Zuid-Limburg maakt later vandaag kans op een enkele bui. Het is 18 tot 21 graden. Morgen neemt de bewolking toe en valt er van tijd tot tijd regen. En het wordt dan 15 tot 17 graden. De politie is vandaag opnieuw aan het zoeken... naar de vermiste broers Ruben en Julian uit Zeist. Leo Dortland van de politie Midden-Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar wordt er gezocht? Op dit ogenblik uh, wordt er door allerlei burgerinitiatieven gezocht, ook nog steeds in het gebied tussen Doren en Renen. En wij zoeken vandaag met een politiehelikopter in hetzelfde gebied, alleen op een ander aantal specifieke locaties. En er gaat vandaag ook een F-16 vliegen. En die F-16 vliegt uh, zeg maar ook op het gebied tussen Renen en Doren, maar dan op het uh, niet bosrijke gedeelte. En dat zijn de zoekactiviteiten voor vandaag. U heeft het over specifieke locaties, um, dat betekent dat er aanwijzingen zijn? Nou, op dit ogenblik geen specifieke aanwijzingen. Het is wel zo dat uit het onderzoek naar voren is gekomen... Uh, uit een uitgebreide inventarisatie... op de twee locaties waar de jongens gewoond hebben... Uh, daar hebben we in ieder geval vast kunnen stellen... dat er mogelijk kleding mist. Die kleding hebben we inmiddels met foto's op onze site gezet. En we willen natuurlijk omdat er heel veel mensen aan het zoeken zijn vandaag... dat toch zo snel mogelijk onder de aandacht brengen. En het gaat in dit geval dan om een, uh, een, een hemdje en een boxershort van, uh, van Ruben. En het gaat ook om een... Uh, een bordeauxrood onderbroekje, een boksershort van uh, Julian. Uh, wat we nog meer missen is natuurlijk al de eerder gecommuniceerde, gecamoufleerde t-shirt. Maar we hebben ook nog drie spanbanden die we missen. Uh, we hebben ook nog geen zicht op een groene zaklantaren. En wat zijn spanbanden? Spanbanden, dat zijn banden waarmee je zeg maar bagage via een bepaald systeem kunt aansnoeren... en dan zit het vast. En die zijn oranje. De foto's staan bij ons op de site En wij weten, omdat we heel veel rechercheonderzoek hebben gedaan... we hebben ook het pindgedrag van de vader helemaal geanalyseerd. En dan komen we uit op een bouwmarkt in Vleutenweide. Daar is half april de vader geweest. En die heeft daar onder andere twee sets van twee oranje spanbanden gekocht. Als mede ook een groene zaklamp. Nou, alle andere spullen die hij daar ook gekocht heeft... daar hebben we inmiddels zicht op. Die zijn bij ons bekend... Ze zijn, maar er ontbreken dus drie spanbanden. Sajan detail, we hebben één spanband aangetroffen... vlak bij zijn lichaam uh, op de bewuste dinsdag uh, 7 mei. En uh, hij heeft zich verhangen. Uh, is dat daarmee gebeurd? Nee, dat is een detail ga ik ook niet uh, vrijgeven. Dat is daar in ieder geval niet mee gebeurd. Uh, wij zijn dus op zoek naar die drie spanbanden en de groene zaklamp... en ook de kleding, die op dit ogenblik bij ons niet in beeld is. Want die kleding roept we wel vragen op. Uh, een boxershort bijvoorbeeld. Ja, kijk, het kan twee dingen betekenen. Of de jongens dragen het niet, of ze hebben het aan. En wij hebben natuurlijk geen zicht op wat de jongens op dit ogenblik aan hebben. Het is kleding uit inventarisatie, zowel op het adres bij moeder in Zeist als bij vader in Vleuten. Daar hebben we echt alle kleding onderzocht en bekeken en geïnventariseerd. En dan lijkt het erop, hè, alle, het vermoeden is dat we dan uh, dit, ja, deze kledingstukken missen. Uh, die zoekactie van die burgers, uh, die wilden ook in het gebied zoeken, maar die zijn nu ergens anders aan het zoeken, begrijp ik. Nee, er wordt door allerlei mensen gezocht, ook in dat gebied. En nog steeds het gebied tussen Renen en Doren in. En ook wij zijn daar aanwezig. Wij zullen er niet met de mobiele eenheid door het bos heen lopen. Maar we hebben op basis van de tips en de informatie... hebben wij andere locaties waar ook wij zoeken. En ook de mariniers lopen er nog, samen met de forensische archeologen. En zometeen gaat de helikopter de lucht in. En als het goed is, heeft de S-16 zo meteen al gevlogen. Maar in die specifieke gebieden, daar bent u alleen aan het zoeken, neem ik aan. Nee, daar lopen ook de mariniers, met name ook de mariniers en uh, de forensische archeologen. En wat wij aan het doen zijn... Ja, is ik doe eigenlijk veel... op de burgers... Uh op de burgers. Nee, de burgers die hebben... De, de burgerinitiatief, daar hebben wij geen coördinatie op. Daar hebben we ook geen sturing op. Dat zijn mensen die echt op eigen initiatief door het gebied heen trekken. Wij gaan echt op basis van informatie uit het onderzoek... gaan wij een bepaalde locatie af. Wij gaan niet als politie een segment of een kwadrant in het bos afstruinen. Hoewel, het, het kan natuurlijk wel zo zijn... dat, eh, dat er landschapverstoringen zijn door burgers die ook aan het zoeken zijn. Het, het kan ook een nadeel zijn. Het kan een voordeel zijn. Maar er, zit, er kleven ook nadelen aan. Ja, dat is dan eenmaal zo. Dat klopt. Eh, maar daarom hebben we ook kozen voor een andere technische oplossing. Met name ook die F-16 die gaat vliegen. die gaat zoeken voor het verstoren van afwijking in het landschap. De politiehelikopter die heeft het in het begin ook al gedaan. die mariniers die doen dat ook. We hebben in het begin al gezegd. we zijn blij met extra ogen en oren. Maar ja, nogmaals. het niet doen is absoluut geen optie. Dus ja, wij zijn gewoon met z'n allen op zoek. en laten we dat ook vooral nog doen. Zolang die jongens er niet zijn, blijven wij zoeken. Dank u wel, Leo Dortland van de Politie Midden-Nederland. Alsjeblieft.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 Die pakken we ons niet meer af, zei Jan Smit, de commentator van het Eurovisie Songfestival. Eh, daarbij die acht, daar kwamen er nog 104 bij. 112 punten werden uiteindelijk gehaald door Anouk. En dat leidde tot een negende plaats in Zweden. Volgens trosdirecteur Peter Kuipers staat het Songfestival weer op de kaart. Dat was ook de bedoeling eigenlijk vier, drie, vier jaar geleden. Toen we, we wilden het Songfestival weer op de kaart zetten. We wilden eigenlijk weer dat heel Nederland zou genieten van, dat, van, van die avond, van die finale. Ja, dat is gisteren gelukt, dus fantastisch. 5,9 miljoen mensen keken gisteravond naar Anouk's optreden en gemiddeld keken er 4,9 miljoen naar het hele Songfestival. En op dit moment zou Anouk moeten aankomen op Schiphol. Verslag even Menno Reemeyer. Uh, zie je er al? Het lijkt wel Sinterklaas. Ja, ja. ja, dat mag je wel zeggen. Nee, het vliegtuig is wel uh, geland inmiddels om 1 uur hier op uh, Schiphol. Bij aankomsthal 1 wordt ze opgewacht. En dan zou je denken, dromme fans staan hier dan te wachten. Maar dat valt toch een beetje tegen. Want dat zijn er maar, nou, als ik uh, ruim tel, 10. ja, oh, ik hoorde er één maar in die geval. Even, ja, ja. ja uh, met een ballonnetje. Oh. Ja, uh, oh, nou. Een hele grote blon. Tevreden over de is gisteravond? Sowieso. Ja. goed gedaan Ja, heel goed. Perfect. Wat is er nu nog het wachtwoord? Hallo. In een handje. En een ja. te Feliciteren. Oh. Ja. Nou, zo staan ze hier uh, te wachten. Uh, hebben nauwelijks over voor mij. Kijken vooral naar de deur waar ook een paar vroeg opgericht staan. De deur waar ze door moet komen. Zometeen uh, geland uit Kopenhagen. En uh, wellicht zometeen de eerste reactie van Anouk. Dankjewel. verslaggever slag even Menno Reemeyer. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. Hongerstakers in het detentiecentrum Rotterdam zijn mishandeld door bewakers en medewerkers van het intern bijstandsteam. Dat werd gisteren bekend. De Chinese ba is één van hen. Hij zit vast in Rotterdam. Ik heb toch te horen gekregen dat ik uh, zou worden overgeplaatst naar uh, beheerafdelingen. Dat houdt in dat een afdeling voor mensen die hebben honger die zijn in hongerstaking gegaan. gegaan dat ik uh, minder recreatie zouden krijgen, dat ik uh, ook minder luchten zouden krijgen. En uh, toen ik dat weigerde, ik zei ik heb alle rechten, ik heb hetzelfde rechten als alle andere gedetineerden. hebben ze mij meteen naar de isolatie gegooid. Met de IBT-team, met de uh, tien, tien mannen zo boven mij op, met, uh, met gemaskeerde mannen, uh, hebben ze mij geslagen en allerlei dingen zo. Ja, hongerstakers mogen niet voor hun protestacties worden gestraft. Ba blijft dan ook in hongerstaking? Ik ben uh, in totale. Mm, ik, ik uh, vanaf 21 maart ben ik voor het eerst in hongerstaking gegaan.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 En toen werd mij heel duidelijk te uh, kennen gegeven dat ik niet welkom zou zijn in het detentiecentrum Rotterdam. Minister Opstelten van Justitie heeft nog niet gereageerd op de mishandeling van de hongerstakers in het Rotterdamse detentiecentrum. Bij een ongeluk in Meijl in Limburg zijn drie fietsers om het leven gekomen. Michiel Maas van de politie Limburg, wat is er precies gebeurd? Een automobilist die heeft vanmorgen rond 11 uur uh, vermoedelijk de macht over het stuur verloren hier op de Dijk in Meijl. En heeft uh, een heg geraakt en vervolgens drie fietsers op het fietspad. En die zijn uh, inmiddels ter plaats overleden. En zijn er ook mensen gewond geraakt? Uh, nee, er zijn uh, geen mensen gewond geraakt. Drie personen zijn overleden. En de automobilist die is vervolgens met zijn personenauto aan de andere kant van de uh, weg in de greppel geraakt. Maar die is niet gewond. En kunt u iets vertellen over de identiteit van de fietsers? En op dit moment heb ik daar nog geen informatie over. Wij vinden het belangrijk om eerst de familie goed in te lichten wat er is gebeurd. En dan zullen wij later uh, de identiteit van de personen bekendmaken. En u kunt ook nog niks zeggen over de, uh, de bestuurder? Uh, het betreft een man. En uh, inderdaad, uh, ja, hoe het heeft kunnen gebeuren dat hij van de weg is geraakt, dat is op dit moment onderdeel van het onderzoek. Hij is, hij is ook aangehouden zoals dat gaat bij uh, dodelijke ongeval, de standaardprocedure. En op dit moment zit hij op bureau uh, in verhoor. En nog even over de drie fietsers. Uh, uh, fietsers in, in een grotere groep? Uh, nee, het waren de enige drie fietsers die op dat moment op dat fietspad uh, fietsten. Uh, en die zijn inderdaad overleden. Michiel Maas van de politie Limburg, dank u wel. Op het filmfestival in Cannes gaat vanavond voor het eerst in 38 jaar weer een Nederlandse film in première. De film Borgman van regisseur Alex van Warmerdam strijdt met 19 andere films om de hoofdprijs van het festival De Gouden Palm voor de beste film. Borgman vertelt het verhaal over de komst van een vreemdeling in een villa-wijk... en de verontrustende gebeurtenissen die dat met zich meebrengt. Volgende week zondag, aan het slot van het filmfestival... maakt de vakjury bekend welke film De Gouden Palm wint. In New York is een 32-jarige man op straat doodgeschoten... omdat hij homoseksueel zou zijn. De politie gaat ervan uit dat de moord is gepleegd uit haat tegen homo's. Er is één verdachte opgepakt... Aan de schietpartij ging een woordenwisseling vooraf... waarbij het slachtoffer werd uitgescholden. Kort daarna schoot de verdachte de 32-jarige man door het hoofd. Het is het derde gewelddadige incident in twee weken tijd... waarbij homohaat mogelijk dus een rol speelt.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 De wedstrijd tussen FC Twente en FC Groningen om een ticket voor Europees voetbal en die houtkamp. Het leek een makkelijke middag te worden voor Twente. 1-0 voorsprong verdedigen, thuis toch problemen nu. Ja, en het leek heel makkelijk te worden na 12 minuten. Toen Braafheid de 1-0 maakte voor FC Twente. En met die 1-0 overwinning afgelopen donderdag was FC Twente eigenlijk al met nou, zeg maar acht tenen in de finale van de, uh, voor een ticket voor de <coughs> sorry, Europa League. Maar 1-1, weer Braafheid, maar nu in eigen doel. En vlak daarna Kirm naar zwak verdediger van FC Twente. Die 2-1 voor Groningen maakte. We zitten vlak voor rust, 42 minuten gespeeld. En uh, met deze stand zou FC Groningen naar de finale gaan om uh, dat. Ticket voor Europa League dat toch wel belangrijk is. Twee-1 de voorsprong. We zitten nog in de eerste helft. Nog een paar minuutjes te gaan. Twee-1 de voorsprong voor FC Groningen. In Bloemendaal spelen de hockeysters van Den Bos en Laren de finale van de Champions Cup. Oftewel de Europa Cup. Gerard de Groot, vorig jaar onderbrak Laren de lange zegenrace van Den Bos op Europees niveau. Kunnen ze dit uh, dit jaar weer doen? Ja, we zitten inmiddels in het tweede kwart. Daar hebben we vijf minuten gespeeld. En het is 2-1 in het voordeel van Den Bosch. Zojuist gescoord door Sabine Mol. Zij tekende ook al voor het openingsdoelpunt van Den Bosch. Al na twee minuten. Daarna was het Kim Lammers. Die een schot van Lisanne de Lange verlengde voor 1-1. Maar zojuist dus... 2-1 geworden voor Den Bosch. Den Bosch dat wil natuurlijk die kroon, die Europese kroon weer terug bij het vrouwenclubhockey. Die ze vorig jaar, je zei terecht, al kwijtraakte aan Laren. Maar zover is het nog lang niet hoor. We moeten nog een helft plus 11 minuten en het is 2-1 voor Den Bosch. Die willen hier alles aan doen om in ieder geval de kroon die ze verloren zijn vorig jaar vandaag weer terug te pakken. Er is verkeersinformatie. In Den Haag bij de AWB Edwin Gerritsen. Er staat één file richting de Keukenhof op de N207 richting Lisse... tussen de aansluiting met de A4 en Heerlegolm vier kilometer. Nog één keer het belangrijkste nieuws. Politie en Defensie hebben helikopters en een F-16 ingezet... in de zoektocht naar de vermiste broertjes Ruben en Julian. 5,9 miljoen mensen keken naar het optreden van Anouk... op het Eurovisie Songfestival gisteravond. En ze is inmiddels weer terug in Nederland, want zojuist landen ze op Schiphol... En in het Limburgse Meijel zijn drie fietsers omgekomen na een ongeluk met een auto. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij deze persconferentie. hij Haarjongen komt hij hier over de Ja, Dit is een goed spel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, tweede deel van de perstribune van Max. De gast Toon Gerbrands, vroeger volleyballer, volleybalcoach, bondscoach ook. Tegenwoordig algemeen directeur bij AZ, succesvol crisismanager. Vliegende kip Jules van der Wart, op pad. Hij praat met Hendrik Cruze. En op het antwoordapparaat de vraag over het Songfestival. Anouk eindigde gisteren op de negende plaats. En Dinsdag zat heel Nederland nog in spanning om te kijken... of we überhaupt de finale zouden halen. En de finalist is... Ja! Yeah! Yeah! Ja, we ja. zitten in de laatste overloop. Jongen, jongen, oh, jongen, jonge, jonge. Ja, maar de punten van de vakjury bij dat Songfestival... worden een dagje van tevoren al gegeven. Dus de uitslag was, was al bekend toen de finale nog moest worden gehouden. Is dat wel juist? Waarom niet gewoon op de avond zelf? Het antwoord komt van Songfestival-deskundige Helco Span... gisteren ook bij de finale Te Malmö aanwezig. Bel even met Jan Boskamp over de mogelijk 32e landstitel van Anderlecht. Reacties op onze gast, vragen aan onze gast... kunt u stellen via deperstribune.nl. Twitteren mag ook. Zet in uw tweet dan even #pesttribune. Om twee uur, de perstribune. Max. De gast, Toon Gerbrands. Volleyballer. Volleyballcoach, zei ik net. Vandaag de dag directeur van voetbalclub AZ. Nou ja, vandaag de dag, Toon. Al een jaar of negen inmiddels. Wat is het? Dit was het elfde seizoen. Is het nu rustig? Het seizoen zit erop. Beker is binnen. Ja, het is vrij rustig. In ieder geval qua emotie rondom de club. Ik zeg altijd, we hebben de beker gewonnen. En dan is het de directie die ongeveer een dag of twee daarvan kan genieten... Zo'n dus selectie zelf week of zes tot de voorbereiding begint en support een maand of drie. Dus uh, ja, bij ons draait het wel weer door, want de ja? selectie wordt uh, nieuw gevormd nu. Oh, dus het is niet zo, deur dicht uh, en, en even vakantie. Nee, het is zo dat uh, ik plan mijn vakantie altijd direct na de laatste geplande wedstrijd. Dat is uh, na de playoffs, dus we hadden ook in de playoffs kunnen zitten nu nog. Dus uh, ik ga over, uh, over een goede week ga ik op vakantie. Ja. Maar je kunt het er ook niet vervroegen dat je denkt... van, nou ja, die play-offs niet gehaald, het is zo, dus we nee, gaan weg. Nee, dus dat, dat we maar gewoon van tevoren. Dus ja. dat is ook allemaal redelijk systematisch bij ons georganiseerd. Dus er is altijd één directeur aanwezig, of Ernest Stewart of ik. En dat, dat geeft duidelijkheid in ieder geval. Ja, zeg maar, de algemeen directeur doet toch niet de transferzaken? Nou, ze hebben bij AZ twee directeurs, twee starter directeuren. Dus als wij de hele scouting en de, het aantrekken van spelers gebeuren... door Ernest Stewart, maar de onderhandelingen qua salaris en qua transfers... dat doen we wel samen. Ja. En is er nog wat geld weg te geven voor nieuwe transfers? Ja, dat is zo dat AZ is een uh, club die de zaak financieel helemaal op orde heeft. We hebben eigen vermogen zelfs uh, tegenwoordig. Dus dat, uh, dat is lang geleden. Uh, nou, er gaan bij ons elk jaar wel twee of drie spelers weg in, in de zomer. Dat, is, dat heeft de afgelopen elf jaar bewezen. Dus wij moeten iets eerder transfermarkt op. Dus er uh, ja, dus zullen denk ik bij ons wel twee of drie uh, inkomende transfers komen. Ja, Maar Her, grote, grote talent gaat weg? Geen idee. Het is zo, uh, ik heb zolang ik bij AZ zit nog steeds geen aanbieding voor hem gehad. Dus iedereen die schrijft de kranten vol over belangstelling enzovoort. En dan zeggen mensen wel eens, ja, maar er wordt wel eens gebeld, dat klopt. Maar wij willen graag de aanbieding op papier. Want daarmee kan ik een transferwaardeverzekering afsluiten. Dus we hebben op papier nog nul aanbieding gehad. Dus zolang hij bij AZ zit vanaf de jeugd, heb ik nog nooit officieel belangstelling gehad. Nee, en, en, en toch kan dat zomaar komen. Dan moet je wel weer voorbereid zijn dat je zo iemand terugkrijgt van ja. die uh, klasse, hopelijk. Nou, dat komt bij AZ maar één keer in de 7 acht, jaar voor... als je zo'n uitzonderlijk talent binnen AZ Dat weten we ook heel ja. goed. Maar ja, als, als hij weggaat, dan spelen we wel op in... en dan komt er een vervanger voor, voor hem op die positie. En de, daar is de, de scoutinglijst liggen lang klaar. Die, dus, wie staat er bovenaan? Ja, dat is voor de onderhandeling nooit zo slim dat te zeggen. Nou, want ik, dan, wou, ik kan wel de naam noemen, want die heb ik al gelezen... maar ik, ik hoor hem liever uit de bron zelf. En welke naam stond er op? Hoe je misschien? Daar, daar is een bot op gedaan ja. bij, bij NAC. Dat, dat klopt inderdaad. Dus ja. daar is geïnformeerd of dat de mogelijkheid was... Dus dat, uh, dat speelt. Ja. moet ik nog een andere naam noemen? Dat mag. Ik heb liever dat jij ze geeft. <lacht> Jeffrey Goudleeuw, Veen verdedigen. Klopt ook. Ja. Hij uh, is met Heeren Veen uh, vergaande onderhandelingen. Dus uh, dat, is, uh, ja, dat ja. gaat volgens mij de goede kant op. Ja. Oké. Okay. Nog meer namen? Niet. Ik heb, nee, oh. ja, het krijgt het okay. blanco? Maar ik, uh, heb je zelf nog namen? Nee, daar is er een eentje in de pers gestaan. Dat was Wouters van oh, Utrecht oh, ja. nog. Dus ja. dat is de derde. Dus dat zijn Dat zijn zo. Dat zijn we compleet. Ja. ja. Toon, uh, jij kwam uit de wereld van het uh, volleybal. Succesvol uh, coach, vier keer landskampioen, Europees kampioen in, uh, in 1997. En nu moet het dan uh, toch gaan gebeuren. Peter Langer, de aanvoerder. Nu dan de aanval bij Nederland. Weer is het schuil. Maakt hij het punt? Ja! Yeah! 15 tegen 9. Nederland is Europees kampioen. En de Nederlandse volleyballers, ze juichen, ze staan in een kringetje en springen met elkaar. En daar staat ook de bondscoach, Toon Gerbrand. Hij blijft rustig aan de kant, gaat niet naar de spelers toe. Maar hij is duidelijk blij, hij is heerlijk blij. Nederland uh, wordt hier Europees kampioen. Ja, je was uh, Europees kampioen het jaar na dat gouden succes in Atlanta op de Spelen. Ja, nou het is, het is achteraf is het een beetje beschouwd, een beetje een uh, vergeten kampioenschap noem ik het altijd. Want ja, Nederland die was op dat moment Olympisch kampioen. We, we moesten in eigen land dat toernooi spelen. We werden Europees kampioen. Dus achteraf bekeken de enige keer dat dat gehaald, is samen met de Olympische titel. Alleen het was vrij snel daarna. En toen vond iedereen vrij logisch dat alle ja. prijzen werden opgehaald. Dus in de voetbal zou dat een gigantische uh, ja, prestatie zijn en veel aandacht krijgen. Het was toen een beetje vergeten. Ja. En, en nu vergeten we het volleybal een beetje, want het, het is nooit meer zoals het toen was. Nee, het is zo dat Nederland dat? Heeft, heeft dat 15, 16 jaar volgehouden op, op wereldniveau. Dat is heel knap voor een land met geen geschiedenis en geen sterke spelers en geen goede competitie. Er was een visie en die visie die hield in dat je ja, vier jaar onvoorwaardelijk een spijker gaat zo moeten trainen. En dat is per vier jaar is dat afgegleden. En nu heb je een generatie die niet meer bereid is om dat te investeren. Dus dan krijg je dus dat de zaalsport volleybal eigenlijk helemaal weg is. Naast dat het team het heel moeilijk heeft en ook geen sponsoren meer komen. Is, is dat ook de reden uh, dat je dat misschien zag aankomen... en dacht ik ga niet meer het volleybal in? Nee hoor, het is zo, bij, bij volleybal hebben ze daar ook, hadden ze toen ook een visie. Vier jaar word je bondscoach. Daar steunen ze je echt onvoorwaardelijk in in die vier jaar. En dan komt er gewoon een nieuwe. Want acht jaar is te lang, dus met andere woorden na kwam een nieuwe uh, coach. En dat was gewoon de visie van de bond. En dat vind ik een gezonde situatie. Ja, en is, is het wel een sport die je nog trekt uh, om iets in te gaan doen... Nou, ik, kijk, ik, ik, ik zal waarschijnlijk, ik zeg het altijd... Uh, rationeel weet ik dat ik niet meer ga coachen. Ja, Emotioneel roep je dat niet. Want dan, dan, dan sterft er een klein beetje iets in je voor je gevoel. Dus voor ja. mijn gevoel blijf ik altijd wel coachen. Kijk je maar... Gruus kijk naar dik Advocaat. Ja, maar dat, dat is een sport waar je dus je pensioen kan halen. Uh, met, je, met, je, met je sport vanwege de financiën. Bij, bij volleybal verdien ik dusdanig weinig... dat ik altijd een baantje bij moest hebben. Behalve toen ik bondscoach was. Dus ik heb gewoon altijd uh, ja. en 30 uur gewerkt... en dan 20 uur training gegeven. En zo kon ik net een beetje rooien. Ja. Maar je, je hart ligt ook bij het voetbal inmiddels, denk ik. Ja, nou, je, je groeit daar dan in. Ik, werd daar eigenlijk omdat het, uh, ik kwam vanuit volleybal, ik was klaar als bondscoach... en ik, ik moest gewoon weer een baantje nemen bij Rijkswaterstaat... want dat was de enige die me toen belangstelling had voor mij. En toen kreeg ik een aanbieding van AZ. Die zei, ja, je hebt verstand van topsport, je hebt verstand van management. Dat zijn niet veel, dus een beetje de kansen aan mijn sporten waar je dan in komt. En uh, nou, toen hebben ze mij gevraagd of ik dat wilde doen. En toen ben ik elf jaar geleden daar begonnen... Hm. Twee jaar het vak geleerd en, en langzaam ingegroeid. En, Weet je, dus, maar dat klinkt heel nuchter, hè? Van, uh, ze vragen je, en nou ja, daar denk je over na en dan doe je dat. Uh, maar maar, maar hoe, hoe, hoe voel je het als je zo'n telefoontje krijgt? Hoe voelt dat? Nou, ik, ik wilde heel graag, dat had ik wel eens ergens groep in, uh, ja? in de sportwerken. En er zijn niet voor baan Nederland waar je dat professioneel kan doen. Maar toen die toen de vraag kwam, ja, uh, ik had er ook geen emotie mee. Ik was ook geen supporter van AZ toen de tijd. Dus, uh, dus ik had net, net, net iets van, dit is mijn droom en die moet ik hebben. Dus ik ben gewoon een paar goede gesprekken gaan voeren. En uh, toen leek het me wel wat. Dan dacht ik, nou, dan ga ik beginnen en dan kijken hoe ver ik kom. Met Dirk Seriga neem ik aan toen. Ja, die, Topman, die, die, ja, die belde DSB mij toen op. Bank. En die, die, dat was zijn filosofie. Die haalde mensen die ja. Ja, aantoonbare resultaten hadden, vond hij. En dan kom ik een heel eind uit het leven. Ja. Toon, Tom we vragen onze gast naar hun nieuwsmomentje van deze week. Wat is jou opgevallen? Nou ja, dat was wat opvallend. Ik wist niet dat de voorganger die zat, uh, dat die dat allemaal had aangekaart. Met ja, mannen, mannen. ja, Ja, precies. Maar ja, ik, had dat, uh, ik heb uh, weken bezig gezien... Ja, en eh, Ik weet niet of de politiek nog doorgeeft hoe mensen naar dat soort programma's kijken... maar het is natuurlijk één groot toneelspel. Je ziet die man af en toe rood worden, je ziet hem af en toe liegen. En eh, mensen zeggen, ja, de, de, de afstand tussen de politiek en de, de, de maatschappij wordt steeds groter. Dan moet je vooral dit soort dingen vaak doen. Nou, laten we luisteren. Ik vind dat ik de afgelopen twee jaar uh, het thema uh, fraudebestrijding... fraudebestendigheid op de agenda heb gezet. Daar behoorlijk wat maatregelen voor heb getroffen. Wat mij betreft gaat er nog een schepje bovenop om, uh, om nog veel meer te detecteren en aan te pakken. Dus je bent verbaasd dat hij mag blijven zitten. In de Zeker. voetbalwereld zou zo iemand weggestuurd zijn? Nou ja, kijk, in de voetbalwereld uh, moet je in ieder geval duidelijk maken... Uh, wat er echt gebeurd is. En hier wordt er omheen gedraaid. En van tevoren wordt ik de stem al een beetje geteld. Maar je ziet zo iemand gewoon worstelen. En je ziet helemaal nergens toegeven dat ik anders moeten doen. Of daar had ik iets van geleerd. En uh, ja, de maatschappij ziet dat... En uh, ik denk dat we moeten oppassen dat als dit te vaak uh, dat gebeurt... Dat, uh, ja, dat mensen ook niet meer gaan stemmen. Ik, ik ben bijna ook al zo vereen. Nou ja, er komen andere belangen bij. Coalitie moet overeind blijven, PvdA mag wekers niet aan te vallen, want... enzovoort, ja. hè? Dat, nee, ja, ja, dat is politiek natuurlijk. Dat klopt, maar daarmee kan je hem ook wel laten zitten en gewoon zeggen... luister, dit had ik niet goed gedaan, geef me nog een tweede kans... en ik ga het ja. nu verbeteren. En uh, dat bedoel ik een beetje met... Van, ja. dat mis ik een beetje in, in de politiek, maar ja... Daar zullen zij uitrechten dat er andere culturen en andere spelregels ja, gelden. Ben je wel, wel eens benaderd door een politieke partij of een richting ja. om te zeggen: van, uh, Doe met ons mee? Nou, dat was ook wel typerend hoe dat ging. Ik ben één keer benaderd. Ik moest het Partij van de Arbeidcongres een shirtje uitreiken... voor het goede doel. En dan moest ik speech houden voor duizend man. En toen kwam een afgelopen een talentenjager naar me toe. En ik zei: Nou, zou u op de talentenlijst willen? Toen zei ik: Nou, ik zeg: Ik ben nu bondscoach, maar bel me op als ik weg ben. Maar vraag ook even welke politieke voorkeur ik heb voordat u mij benadert. Ja. Nou, dat vond hij een goede vraag. Ja. Maar goed, ik, ik, ze hebben ja. nooit weer teruggebeld, blijkbaar. Nee, ze hebben nooit meer teruggebeld. Nee. Maar je hebt ook niet de aanvechting gehad om het pad in te slaan? Nee, maar ik denk ook niet nee. dat ik er heel geschikt voor zou zijn. Nee. Want ik, als ik een mening heb en ik moet meestemmen met de fractie... En ik ben tegen, zou ik tegenstemmen. Oh. Dus dat wordt niet veel. En zou je wel een bestuursfunctie... Eh, maatschappelijk in, in, in die richting willen vervullen? Nou, ik, ik, ik doe zelf heel veel andere dingen ja. in maatschappelijk... voor heel veel goede doelen doe ik zaken. En zit uh, ik een bestuur voor spieren voor spieren. En dat soort dingen, dat, dat vind ik leuk om ja. te doen. Maar het is wel iets meer actiegericht. En dat is, dat is niet te veel compromissen sluiten van dingen waar het niet mee is. Maar moet. morgen belt er een gemeente en die zegt... wil u burgemeester worden? Nou, ik, Zou maar, willen solliciteren? Niet, ik heb dan? ooit wel eens in interviewgroepen interview dat als je nou ja. toch uh, 60 of 61 ja. bent... Uh, ja, ik ben nu 55, ik heb nog even te gaan... Hoor, maar de laatste vier, vijf jaar... Uh, maar dan moet ik wel eens wat onafhankelijk burgemeester zijn. Want uh, ik, ik sluit me niet aan bij een ja. politieke partij. Nee. Wat, wat, wat zou je wel willen? Of wie bellen jou? Want ik bedoel, mensen zien, uh, Toon Gerbers bij AZ... dat is goed gegaan na dat DSB debacle... waarover we straks graag nog iets meer van ja. je horen. Ja, ja, kijk, luister. Uh, ik word elk jaar wel ergens een keer gebeld... of door een collega voetbalclub. Uh, of uh, het laatste die ik had was een headhunters... die bellen was een keer op. En het laatste was een ziekenhuis. Die wilde de ziekenhuisdirecteur van mij maken ik heb geen verstand van de zorg. Dus ik vroeg aan hem... waarom komt u bij mij? Nou, hij had een simpele redenering. Hij zegt, ja, u heeft al die coaches die wel lastig zijn... wel redelijk in de hand. Althans, dat, dat gaat maar zet goed af. Dus die specialisten zijn ook geen eenvoudige mensen. Dus dat kunt u wel in de hand houden. Dus dat was zijn motivering. Ja, dat is de juiste motivering natuurlijk. Want je hoeft, ja. je hoeft geen verstand van, van alle zieken uh, en kwalen te hebben... om toch een, een ziekenhuis te kunnen runnen. Nee. nee, dat geloof ik ook. Je kan ook een voetbalclub runnen ja. als volleybalbondscoach. Ja, dat klopt. Nee, daar geloof ik ook ja. wel in, in dat soort zaken. Al moet je wel iets verstand van zaken ja, hebben, uh, ja, in, in dit geval was het zo dat uh, ik ben ook duidelijk naar een club als AZ toe... daar heb ik een soort commitment gegeven voor een aantal jaar. En uh, als iemand in die tussenperiode belt, is het antwoord gewoon simpel. Nee, wat er ook komt hoor. En straks meer van Toon Gerbrands. Vliegende kip, Jules van der Wart. 25 jaar na onze overwinning op het EK... Oh, vangt hij de mooiste sportverhalen. een Bij het team van 88. Ja, dit is een goed stel hoor. De Vliegende kip. Ik ben nog steeds in uh, Almelo en uh, ja, Henri Cruze praatte net over het uh, EK van 88 uh, als speler van Den Bosch. Je hebt niet gespeeld daar, maar toch voelde je lid van de selectie? Ik voelde me zeer zeker lid van de selectie, want ik moet zeggen, we speelden heel veel partijen, 11 tegen 11. En ik moet zeggen dat wij vaak die partijen gewoon uh, continu uh, wonnen. Waar ook wel, moet ik zeggen, toen die Michels op onze hand, maar die vloot wel vaak in het voordeel van ons. Dus uh, waardoor dus ook andere jongens wel uh, op scherp werden gezet. Dus wat dat aan gaat, voelde ik me wel zeer zeker uh, van belang bij dat uh, bij elftal. Dat was ook om onze spelers als Erwin Koeman, Van Tichel, van Basten, scherp te houden. Nee, ja, die onpartijdig was voor jullie dus? Voor voor de... Missie, Missie, wel. Erwin speelde in het begin ook niet. Die kwam ook later pas erin. En uh, de, de keuze die hij toen maakte tegen, tegen Engeland, uh, die wedstrijd. En toen moesten we beiden bij de heer Michels komen. En uh, toen moest hij nog een keuze maken. En die had hij toen nog niet gemaakt. En uh, toen we bij hem kwamen, toen zei hij op een gegeven moment: van, nou, Ik kies voor Erwin omdat hij dus meer ervaring had. Terwijl ik heel al lang blij was dat ik eigenlijk bij die groep zat. Dus uh, dat is ondertussen Everton die er even langs loopt. En, uh, en, en dat was dus wel een enorme ervaring. Dus ik was al lang blij dat ik erbij was. Je, je was erbij, maar toch moet het een teleurstelling zijn geweest dat je geen minuut hebt gespeeld. Wat, wat was dan jouw hoogtepunt? Nou ja, ik mocht nog in die wedstrijd, uh, want het liep nog in het begin liep het niet echt, moet ik zeggen. Toen mocht ik nog even warm lopen, toen zegt hij van, uh, maar dat is ook wel een, een leuk item, moet ik zeggen. Want Rinus noemde me nooit, uh, nooit Henry, ik werd altijd Harry genoemd. Dus toen zei hij op een gegeven moment, Harry ga jij maar eens even lopen. Dus toen moest ik lopen en uh, nou ja, dat duurde maar even. En, uh, toen ging op een gegeven moment Van Basten kreeg op de heup en die schoot de een naar de ander binnen. En toen zei hij van uh, Harry, hier kan weer gaan zitten. Dus uh, nou ja, Hans van Breukelem heeft talloze keren gezegd van uh, Michels, dat is Hendry. Ja, Harry zegt hij. Dus, uh, nou ja. En dat vond ik altijd wel leuk. Dus, uh... Maar het feit dat Van Basten scoorde, betekent dat jij geen minuut hebt gespeeld waarschijnlijk? Daar komt het klein beetje wel op neer. Neem je het Van Basten nog kwalijk? Absoluut niet. Want uiteindelijk, want van Basten speelde ook niet in het begin, want hij zat ook op de bank. En dat heeft hij ook wel duidelijk laten merken aan de heer Michels. En uiteindelijk is hij toch speler van het toernooi geworden daar. Dus wat dat dan gaat, kan ik hem niks kwalijk nemen. Nou, we staan hier bij de vitrinekast in het stadion van Van Er staat een bekertje en een, en een munt. Maar ik zie geen shirtjes. Heb je die nog? Ik heb nog een shirtje, maar dat is een shirtje van Marco van Basten. Die heb ik toen geruild. Volgens mij was dat tegen Duitsland, de halve finale die we toen speelden. Toen heb ik gezegd van dat ik graag dat shirtje van hem wou. Dus die heb ik toen gekregen. En die hangt nu op de kamer van mijn, van mijn zoon. Maar raar, je, je zou toch een shirtje van de tegenstander hebben van Duitsland. Maar jij wilde per se dat van, van Basten? Nou ja, dat blijft een, een behoorlijk item natuurlijk. Ik bedoel, Marco was natuurlijk een van de, van de grote spelers in Nederland. En nou ja, als je ziet zijn carrière, dan, nou ja, dat is gewoon geweldig. Ik denk niet dat hij een betere spits rondloopt van dat kaliber. Dus wat daarna gaat, was ik wel trots dat ik dat shirtje mocht hebben. Nou, je bent hem dit jaar weer tegengekomen in wedstrijden tegen Heerenveen. Spreek je hem dan daarop nog aan? Nee, want ik weet niet eens dat hij nog zelf wel weet of hij dat shirtje aan mij heeft gedaan. Dus, uh, dus dat kan hij ook wel uh, vergeten zijn. Maar in ieder geval, ik heb het shirtje wel. Dus, en uh, dat vind ik het uh, belangrijkste. Ja, want dat was ook een mooie ervaring. Uh, want met Van der Aar laten we het er ook over... en met al die andere spelers, de boot in Amsterdam op de grachten. Maar het aankomen met het vliegtuig al in Eindhoven... dat moet ook iets los hebben gemaakt bij jullie. Nou ja, het gaf een enorme kippenvel. Het gaf een enorme boost als je zag wat, wat voor mensen dat uh, op de been bracht. Er staan eigenlijk geen woorden voor. Maar ik ze... Als je nu naar terugkijkt, hè, wat heb je eraan? Wat heb je eraan overgehouden in je carrière? Je bent nu al jarenlang assistent bij, uh, bij, uh, bij Heracles. Zou je ook nooit hoofdtrainer willen worden? Nou, die vraag is me al heel vaak gesteld. Ik heb er geen behoefte aan. Ik voel me goed in die rol die ik nu heb als assistentrainer. Ik, ik wil graag tussen de jongens staan. En als hoofdtrainer is dat toch een beetje anders. Want dan moet je er vaak boven blijven staan. Je moet andere middelen toepassen. En, nou ja, en ik voel me in deze rol uh, meer geschikt dan als hoofdtrainer. Is het ook het mooie dat het in je woonplaats is? Dat je gewoon lekker thuis bent en uh, ja, gewoon, gewoon je hele omgeving niet keer goed? Nou ja, ik ben hier kind te huis. Er zijn maar weinig mensen die ik hier niet ken in Almelo. Dus uh, dat is ook wel een voordeel. En ik weet precies wat er hier wel en wat er hier niet gebeurt binnen deze club. Dus wat dat aangaat, uh, denk ik wel dat dat een voordeel is. De nou, enige manier om weg te gaan is misschien als een bevriende collega... zegt van, hé, hey, ga je mooi uh, ergens anders in? Nee, er zijn maar twee trainers waar ik eventueel mee zou gaan, denk ik. En dat zou Gert jan Verbeek zijn en dat zou Peter Bos zijn. Dus er zijn de enige trainers waar ik eventueel... mochten die een club krijgen in het buitenland... Dat ik t, uh, en, en ze zou, zouden me vragen, dan zou ik meegaan. Ik zeg een dankje. Ja, graag gedaan Henrik Kussen en Zul van der Wart. Te gast dit uur in de perstribüne Toon Gerbrands... algemeen directeur van de voetbalclub AZ. Uh, Toon, ja, ik moest gisteren ook even aan je denken... want ik las het bericht op teletext: Ingrid Visser, oud-top-international uh, volleybaldame... is ja. zoek samen met haar partner Lodewijk Severijn... Ja. in Spanje, in Murcia. Ja, dat zag ik gisteren ook op teletext. Het is een speelster die vier bij mij uh, bij Jong Rijn heeft geweest... toen ik coach was, dus dat, uh, dat maak ik wel indruk. Ik heb een half jaar geleden nog kort gesproken... Ik had regelmatig contact met haar... En denk ik waarschijnlijk op teletext zo'n bericht. Ja. Ik wil het eigenlijk als bericht van de week doen uh, voor deze uitzending. Ja. Maar ik had er wat anders doorgegeven. Maar ja, dat is ongelooflijk. Dat is verschuldigd. Dus, we dus, ja. praten over crisis, ja. Uh, ja. Ik flauwde ik wat er aan de hand is, wat daar speelt. En uh, op zacht gezegd kan je zeggen dat er heel veel onzekerheid is. Ja, want ja. wat denk jij van zo'n relatie dan? Ik denk dat altijd zouden zou, zou ze onderling uh, problemen hebben. Nou, dat ja, kan ik, kan je niet voor, kan in ik, ik in me niet voorstellen. Ik heb ze allebei kort geleden nog gesproken. En uh, volgens mij zit het daar niet vast. Dus ik, uh, ik ben echt benieuwd wat, uh, hoe dat afloopt. Maar ja. mag hopen dat ze alleen de telefoon kwijt zijn en dat er te weinig contact is. Maar ik heb geen flauwe Angstig, denk. Hè? sinds ja. maandag. Nou ja, ja. ja we weten het niet. en We kunnen er niet op speculeren, maar het is ellendig. Toon, elke week krijgt onze gast een brief, een audiobrief. Die is ingesproken door een oude vriend, oude bekende. Uh, en luister even mee, wie wat over jou heeft opgeschreven? Het is de postman. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een oude bekende. Beste toon. Um, we hebben elkaar ontmoet. Voor de eerste keer volgens mij bij jou thuis. Uh, Halverwege jaren 90. Uh, toen was jij heel erg geïnteresseerd in uh, hoe het er aan toe ging in het Italiaanse volleybal. Ik uh, was toen uh, net in Italië en jij was beginnend uh, coach. We hebben toen een hele avond volgens mij door zitten bomen over het, over het spelletje. Dat was voor mij een hele mooie klik volgens mij, want uh, zeer gepassioneerd. Um, nou, daarna hebben we veel samengewerkt bij het Nederlands team. Ik mocht uh, aanvoerder zijn in jouw team van, uh, van 97, uh, 98 tot, uh, tot 2000. Ik heb je gezien als uh, iemand die uh, maar één ding van zijn atleten eist. En dat is uh, onvoorwaardelijk en heel veel uh, energie en passie erin. En als je dat niet uh, had, dan had je een kwaai aan je. Alles ging erop om... Uh, om als team te winnen. Je gaf zelf het goede voorbeeld. Je was zelf ook daar onvoorwaardelijk mee bezig. En dat, dat is heel erg mooi aan je. Maar je bent niet alleen succesvol geweest als coach. Je bent nu algemeen directeur van, van AZ. Nou, ik denk dat naast het sportieve, wat heel erg belangrijk is natuurlijk, je ook de club misschien wel gered hebt. Je hebt heel veel steun natuurlijk gehad van al je medewerkers, maar ik denk dat in een hele moeilijke tijd jij toch vooral het belangrijkste boven water hebt gekregen, namelijk de doelstelling. Daar heb je het altijd over. Als je dat helder is, dan gaat iedereen daarvoor werken en jij bent een bewaker van dat principe en als de club succesvol is dan eh, komt dat voor een groot gedeelte denk ik ook door jou. Ik zou zeggen ga zo door en ik vind het geweldig om eh, nog steeds af en toe met je te eten. Vriendelijke groet Bas van de Goor. Zou het uh, top volleyballer Bas van der Goor... Eerste reactie toon op, uh, op zijn warme woorden. Ja, het, woorden. het zijn al mooie woorden. En, uh, hij pakt de twee dingen uit die mij heel erg aanspreken. Hij gebruikt voor drie keer het woord onvoorwaardelijk. Ja. Dus dat betekent zonder voorwaarde. Je gaat ergens voor en dan uh, niet alleen maar goede of in slechte tijden... maar onvoorwaardelijk. En het tweede wat hij roept is... je zet een stip in de horizon, zeg ik altijd. Dat heet aan een doelstelling of ambitie. En daar ga je dan letterlijk onvoorwaardelijk voor. En ja. dat heeft hij mooi geformuleerd. Mooi. We zijn er blij mee uh, dat hij deze woorden heeft willen spreken. Toen jij dat telefoontje kreeg van Dirk Scheringa... Uh, om bij AZ-directeur Algemene Zaken van het Voetbal te worden... Um, heb je hem toen gevraagd... ja, maar Dirk, hoe kom je bij mij terecht? Ja, dat, dat, dat hebben we gevraagd. Ik, uh, ja, hij had een simpele redenering... Hij, hij kijkt altijd naar de palmerest van mensen. Van wat hebben ze gepresteerd. En als je bewezen bent in het verleden wat dingen te, te hebben waargemaakt. Zoals hij zei, dan is de kans op succes vrij groot. Dat zie je. Hij heeft dat op een gegeven moment zalm gehaald. Hij heeft Louis gehaald. Op basis daarvan uh, de, maakt hij zijn keuze altijd. En dat is hem als zakenman, zeg maar, ja, grootste deel van zijn leven. Redelijk succesvol afgegaan. Dus ik heb dat zo gevraagd. Ja, het grootste deel. Laten nou, daar komen we zo ja. nog wel even op. Want het ging uiteindelijk helemaal mis. Met hem, met zijn bank. Ja. Met, met het geld dat AZ uh, nodig had om te kunnen overleven, um, dan krijg je te maken met types als co-Adriaanse trainer... Louis van Gaal, uh, ja. Ronald Koeman en nu Gert-Jan uh, Verbeek. Dik advocaat nog. Dik advocaat ja. die tussendoor nog even uh, het seizoen ja, van Koeman heeft afgemaakt. Toen, ja, dat klopt. Zo. Ja, ja. ja dat, zijn ook, uh, dat zijn ook mannetjes. Ja, maar dat, dat valt er mee. Kijk, er is, op alle mensen is, is er sprake van beeldvorming. Zeker in de sport is voetbal waar lang, elke dag zeven langs het veld staan... En alles registreren, bij, ook bij een club als AZ. Uh, ja, het, het zijn uh, gewoon topcoaches. Ik heb het getroffen, denk ik, met zo'n met zo rijtje, als je dit ziet. Met Coadriaans, met Louis Vergaal. En ja. dan heb ze allemaal net opgenoemd. Dat is een bijzonder lijstje. En... Uh, ja, ik, ik vind het niet moeilijk om met ze te werken. Het is een uh, prachtige periode, ja. het zijn toppers. En je, je bespreekt heel veel dingen met elkaar. En volgens mij creëert AZ een redelijk veilige omgeving... om te kunnen ja. presteren en ook dingen te kunnen bespreken. Zeg maar, ik, ik wil zeggen, het zijn mensen met een bijsluiter. Bijwerking Ja, maar, misschien als je tegen ze praat. Ja, maar ik heb ooit een keer uh, met, een, met een hoogleraar gesproken die, die op een gegeven moment zei: van, Wat kan ik veranderen aan mensen was de vraag. Daar heb ik heb een hele discussie ja. met de overheid. Nou, je mag kiezen 2 of 3 procent. Als iemand introvert is, kan ik hem niet omtunnen aan een extrovert. Ja. Dus met andere woorden, accepteer de mensen zoals zijn, de hun plussen. En zo hebben wij het altijd geredeneerd. Dus als je zegt: ik wil alleen maar de plus van iemand ja. en niet de min dan kom je niet ver in het leven. Nee, maar ben jij dan een manager die zegt: nou, ik pas mij aan bij het karakter van de trainer? Of blijf je ook wie je bent? Ja, ik, ik blijf wie ik ben, alleen wel in mijn rol intern. Ja, natuurlijk. Dus, ik, uh, dus als je aan, aan deze trainer zou vragen die mij hebben samengewerkt... van hoe ik daar functioneer, dan, dan heb ik mijn mening. We ja. praten over dingen, maar hun zijn ook vakmensen. En naar buiten toe heb ik een uh, ondergeschikte rol. En ja. en naar binnen toe maar heb je, heb je het gevoel dat die mensen jou ook in die waarde laten? Ja. ja? Het is zo dat ja, mensen bijvoorbeeld niet, niet denken dat het niet gebeurt. Maar uh, met al deze coaches praat ik gewoon over voetbal. Dus ik bedoel, ze denken, het zijn allemaal vakmensen. En Van Gaal en Adriaan, die weten precies waar ze over praten, een dikke advocaat. Maar het zijn allemaal mensen waar je mee over voetbal kan praten. Ja. En uh, wat ze iedereen zegt, nou, daar zullen zij wel al zo beslissen... en jij mag de rest regelen. Zo is het niet. Ik bedoel, ik ben zelf een coach geweest. Eenzaamheid bestaat, angst bestaat, twijfel bestaat. Dus als je dat ook af en toe met elkaar kan bespreken... dan kom je heel dicht bij elkaar. Maar wat zegt Louis Van Gaal als jij je met de opstelling zou bemoeien? Nee, dat doe ik niet. Het is zo dat uh, soms komt het aan de orde in een overleg. Uh, we hebben Marcel Brands met z'n drieën zaterdag wat een keer te praten. Nou, dan wordt er wel eens een keer iets gezegd. Nou, wat maar, zeg, nou dan zeg jij, ik zou die, ik zou die en die niet opzetten. Nee, Nee, dat, heb, dat heb ik nee. nooit geroepen. Maar ah. je ziet wel eens Marcel Brands met, met Louis ja. van Gaal discussiëren over het, het hele verhaal. En soms, ja, heb ik wel eens een opmerkingen erover. Maar ik ben denk ik iets meer de man uh, die iets, uh, wel iets vindt en uh, wat zegt over processen of over een uh, aantal mentale zaken... of, of je leert wat bij spelers... op dat soort zaken, dat wordt ook besproken. Ja, maar ja, kijk, nog even los van voetbalcapaciteiten van mensen... maar je ziet ook hoe mensen in, me in elkaar zitten op een bepaald moment... hoe ze er mentaal voor staan, geestelijk. Uh, uh -huh. de, en, en dan zou je ook kunnen, tegen een trainer kunnen zeggen... ik zou die man vandaag niet opstellen. Nee, maar kijk, het is zo dat... die, die trainer die werkt negen uh, trainingen per week... ongeveer mensen te spelen. En ik, ik sta er af en toe eens een keer 10 minuten kijken... dus ik zie niet elke keer wat daar gebeurt op zo'n veld. Dat doet zelfs de technische dus, niet. dus met andere woorden, de mensen die elke dag daarbij betrokken zijn... dat zijn degenen die uiteindelijk het beste kunnen beslissen. En dat leidde in 2009 tot het kampioenschap. Ik mag het niet zeggen van mijn trusje. Maar wij zijn toch echt de beste? We zijn de beste van... En zeg je dan in de evaluatie, een paar dagen later... als iedereen weer bij zinnen is en uh, de rode kaken uh, weer de kleuren uh, van normaal hebben aangenomen... Louis, het ging wel ver, hè? Of nee hoor, je moet, je, je moet het even zien in de context van... Uh, in Alkmaar 60, 70 duizend man op de kaders die allemaal kwamen vieren wat het was. En uh, wij bespreken persconferenties niet na, wij bespreken dit soort dingen dus niet na. Dus iedereen uh, heeft zijn eigen stijl en uh, daar wordt basis uit nieuw gesproken. We zijn benieuwd wie in België kampioen wordt. Jan Boskamp, goedemiddag. Goedemiddag. Jan, wordt het anderlecht deze middag dat uh, twee punten voorsprong heeft op zulte waregem en half drie in Brussel tegenover elkaar staan? Ja, dat zei ik al, al een heel jaar. Maar ja, die heb sympathie voor de, voor de kleinere ploeg altijd. Maar normaal moet uh, anderlecht het afmaken vandaag. Dus dan gaat niet meer mis voor John van der Bron? Nee, normaal nu. Oh, moet ik wel zeggen. Ze hebben nou, drie, van het ja, drie keer tegen elkaar gespeeld. En uh, Wargem hebben wel twee keer gewonnen. Dus... Uh... Ja. En die hebben niks te verliezen en ja, bij Anderlecht werd die, uh, die druk van het moeten. En uh, ja, waardig we hebben afgelopen uh, wo of, donderdag hebben ze al feest gevierd. En uh, ook als ze derde worden, gaan ze feest vieren. Dus dan een eh, keer naar een ontspannen die naar die wedstrijd kunnen leven. Ja, nou, het was een rare competitie begrijp ik, want na 30 wedstrijden was Anderlecht de beste. Maar toen moesten de play-offs de beslissing brengen. Als je ziet dat verleden week kon Club Brugge nog kampioen kon worden... Ja. en die stond in, in de gewone competitie zonder punten 20,8. Ja, gek, hè? Ik ben er ook niet goed van, maar, ja. maar het is wel uh, gelukkig... dat nou, uh, de twee ploegen die eerste en tweede stonden ja. voor de play-offs... dat nu gaan uitmaken uh, wie de kampioen wordt. Ja, en als je naar Anderlecht kijkt... Uh, de ploeg kreeg veel kritiek de laatste maanden, juist vanwege het spel. Uh, is, is dat de rechte kritiek? Ja, dat is terecht, ja. Uh, ze hebben... Voor het nieuwjaar hebben ze echt fantastisch gespeeld. Dus is uh, wel zeggen, het beste voetbal. Ja, toen, uh, dus na de winterstop, ja, ja er kwam één uh, speler, die kwam, uh, die was ziek, die bleef in Argentinië. Die andere was nog in uh, de Afrika Cup. Ja, dat heb je altijd gezeikt. Ja. Dus, uh, en toen hebben ze eigenlijk. Uh, ja, niet meer het voetbal gebracht wat je eigenlijk van een club als Amelis uh, kan verwachten nee, nee maar uiteindelijk dan toch uh, vermoedelijk vanmiddag met grote waarschijnlijkheid de terechte kampioen van België ga je zelf kijken nee ik blijf uh, als je het nu naar Groningen te kijken Echt? Twente ja. en zo moet ik even vijf wedstrijden zien ja ik, ja ja ik, we hebben elkaar ontmoet op, wanneer was de eerste paasdag in Brussel ja ja, ja. toen dachtte jeetje Jan je moet alles ook zien en het hoeft niet meer hoor maar ja je je bent verslaafd hè ja, ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Nee, ik wil ja. gewoon kijken en het is, ja. uh, het is leuk om te zien. Zeker. Dus we nou. hebben uh, vandaag nog vier wedstrijdjes tussen deze. <laughs> nou, sterkte. En dank okay. okay, je wel. Oké, graag gedaan. Dag. Jan nou. Boskamp, ja. Hij kijkt naar Twente Groningen. En die Houtkamp ook. En die? Ja, en, uh, geniet hoor. Het is een spannende wedstrijd. 2-1 nog altijd voor FC Groningen. En uh, FC Twente probeert er alles aan te doen om die gelijkmaker binnen te tikken. Want dat betekent dat uh, Twente naar de finale om die... Uh, playoffs offs gaat van voor één ticket Europees voetbal. Maar zover is het nog niet. Wel heel veel aanvallend uh, voetbal van FC Twente. Maar het gaatje wordt nog niet gevonden, want uh, Groningen verdedigt met hand en tand. Die 2-1 voorsprong die ook na tien minuten in de tweede helft... ...nog steeds op het scorebord staat in het voordeel van FC Groningen. Toon Gerbrands, uh, hoezeer vraagt André Nabar... ...deed de nederlaag van AZ tegen het gedegradeerde Willem II uh, uh, pijn hoe zeer deed hij pijn, of hoe zeer deed hij, je kan ook... En, en daarna toch nog feestvieren om de beker. Ja, dan moet ik even alle twee, drie dingen met elkaar trekken. Dus zo, wij werden, op donderdag uh, wonnen wij die beker. En uh, wij moesten, zes weken geleden moesten we afspreken met de burgemeester... en met de politie over wat we het met huldigen zouden doen. Ja. En Het waren we ook niet zeven. dus die laatste werd er zo ergens om kunnen gaan. Dus wij konden eigenlijk niet feestvieren, uh, althans plannen ervan niet uh, op donderdag... Toen wonnen we die beker donderdag, er was een spontaan feest rondom het ja. stadion. Maar de helft van de support zat nog in de bussen op weg terug naar uh, Alkmaar. Want er waren 17.500 mensen meegegaan. Dus dan, ja, dan moet je voor kiezen, van, uh, bied je die mensen ook de kans om nog een keer uh, die beker te zien en die ploeg? Daar hebben we voor gekozen. We verloren de wedstrijd van Willem 2. Ja, dat, dat is uh, spijtig, want het had ons ook uh, zes ton op kunnen leveren aan de tv-gelden extra ja. die wedstrijd. Maar goed, uh, wat ik wel weet, uh, kijk als iemand uh, zes weken, zeven weken heel veel energie erin pompt... Op weg naar uh, zo'n resultaat. Hebben, ik heb ook Olympische Spelen meegemaakt. En je moet een week later aan de bak naar zoiets. Valt niet mee, Dat, dat valt gewoon nee, niet mee. Omdat Adrenaline is dus weg. Dus het doet sportief wel een beetje pijn. We hadden nog achter kunnen worden. We hadden wat tv-gelden kunnen halen. Maar ik zeg ook heel eerlijk. Als we van tevoren voorwaardigen zeggen, we worden tiende. We halen het beste Europese ticket. En we winnen de beker. had ik wel mijn hand onder gezet. Al uw klachten, vragen en complimenten over de media. Kunt u kwijt op ons antwoordapparaat. En dit is De Oogst deze week. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik heb een klacht over die quiz um, die iedere dag is... waar je 300 gulden kunt verdienen. Die geeft praat door de presentator heen. En die kun je niet verstaan. Verder ben ik dol op radio 1, met name die en het leuke vrouwtje wat het s'avonds doet. Jullie het enig. Ik heb een klacht over het programma van Anita Witsier Memories. Dan wordt altijd gezegd, de afloop kunt u zien op www.dit-en-dat. Nou, ja, iedereen heeft daar geen uh, computer voor, dus ik kijk er in, in vervolg niet meer naar. Een modetrend van de laatste jaren is de benaming Brabant voor Noord-Brabant. Vanwaar deze pseudo-heikneuterigheid. Noord-Brabant is veel juister, juist vanuit traditioneel en historisch perspectief. Het blijft ons er namelijk aan herinneren dat er ook een Zuid- en Overig-Brabant bestaat. Het gaat mee over de uh, onsmakelijke uitdrukkingen op de radio... dat men zegt, iets gaat met twee vingers in de neus. Het is toch ook mogelijk om te zeggen, iets ging wel gemakkelijk. Ja, dat is hem, hè, Burts van Anouk. Hij komt niet los, Plaat. ik. Nee, jongens, ik verwacht echt dat het helemaal niks wordt met het zonfestival met Anouk. Hoe komt het dat vroege vogels op zondagmorgen zachter doorgeeft dan normaal? Ik moet altijd mijn radio harder zetten. Goedendag Cornal Maas, gaat het over? Uh... Speciaal optreden van uh, de artiesten van het Songfestival. wat ze deden voor de vakjury. Het blijkt dus dat ze dat al een dag eerder doen. Waarom kunnen ze niet gewoon uh, op de finale dag uh, beoordelen? En waarom moet het een speciaal dag eerder? Is dat toch niet een soort kijkersbedrog? Want je moet het voor gewoon staan als artiest in zo'n finale. Daarop moet je toch beoordeeld worden. Het antwoordapparaat van de perstribune 035 677 6001. Die vraag van het Songfestival leg ik voor aan Helco Span... Songfestival-kenner van de NCRV. Helco, goedemiddag. Dag, over het goedemiddag. Waar ben je nu? Ik ben nu nog op mijn hotelkamer in Malmö en uh, nadat dat dit gesprek bij... dan stap ik in de auto en reis ik naar huis. Dat is mooi. En dan heb je een mooie week achter de rug met Anouk negende. Ja, en... ja. Dat is een mooie prestatie. Ik had er nog wel wat uh, uh, meer uh, gegeven, het Nederlandse liedje moet ja. je eerlijk zeggen. Ik had nog op de top 5 uh, notering gerekend. Maar vergeleken met de prestaties van de afgelopen jaren... Uh, ...mogen we dik tevreden zijn, en absoluut. Anouk zelf uh, blijft haar gewone eigen weg uh, gaan, laat zich niet zien als ze, als ze niet wil. Nou, ik heb Anouk gisteren niet meer gezien. Nee. Nou moet ik je eerlijk zeggen dat ik daar ook niet heel erg mijn best voor gedaan heb. Ik ben naar de persconferentie gegaan van het winnende meisje uit Denemarken, oh. Emily de Forest. Nou, mooi Helco, we zijn benieuwd naar je verhalen als je terug bent, ook weer. Uh, de vraag die we net hoorden over de jurering bij de finale. Wat is dat eigenaardig om dat een dag van tevoren te doen, de vakjury dan? Ja, daar is wel een goede reden voor. Het heeft inderdaad... Ik hoorde die uh, luisteraar praten over, over het bedrog uh, van de kijker. Uh, dat is het niet, maar het heeft wel te maken met televisiewetten. Wat is er namelijk aan de hand? Uh, de, de jurering bestaat uit twee delen. Hey, je hebt de vakjury en je hebt de telefoon in het publiek. Nou willen ze zo spannend mogelijk televisie maken natuurlijk met het Zonfestival. En ze willen ook die jurering zo spannend mogelijk houden. Ook die de, de hele reeks van landen die punten geeft. Dus op uh, vrijdagavond laten ze de vakjury vast meekijken. Die punten die komen dan binnen... Dan uh, gaan al die punten in een systeem. En dan wordt berekend op welke uh, manier die landen uiteindelijk hun punten moeten uh, gaan geven. In welke volgorde dat moet gebeuren. Omdat het zo lang mogelijk spannend blijft. De organisatie heeft dan natuurlijk al een indicatie van de landen die het goed zouden kunnen gaan doen. En met een computersysteem wordt dan berekend op welke manier dan die landen achter elkaar punten moeten gaan geven. Je kunt het natuurlijk nooit helemaal zeker zeggen. Want er komen dan die 50% punten, die 50 punten van de luisteraar en die kijken er nog bij. Maar uiteindelijk uh, is het daarom dus gedaan ja. om de volgorde... Van ...van die jurering zo spannend mogelijk te maken. Ja. Dat je tot op het laatst in spanning blijft wie er gaat winnen. Dat begrijp ik vanuit competitieoogpunt. Maar het is, uh, het is zo dat een artiest een goede generale kan hebben... ...en een slechte uitvoering, waardoor de vakjury toch anders zou moeten jureren is absoluut zo, dus je, je, je mist iets als kijken, dat is absoluut waar, en, en, en dat, uh, uh, dat, dat is ook absoluut het geval. Het enige is dat tegenwoordig in eurovisie landen, dat is een bijzonder land, uh, daar weet iedereen ook dat die juryfinale dus minstens even belangrijk is als de uh, finale die uiteindelijk uitgezonden wordt. Dus uh, artiesten doen absoluut hun stinkende best om daar heel ja. goed uh, uh, te voorstrijd te komen. Maar ja, het kan gebeuren dat inderdaad een vakjury een schitterend zingende mevrouw ziet, die je nooit mist tijdens de finale, en dan denk ja. je ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Eh, yes, dus Je ja, ziet het oor aan ja. het hoofd. Dus er zit een probleem, dat is absoluut waar, maar eh, alles voor spannende televisie. Maar jij als, uh, uh, laten we zeggen, veelvuldig bezoeker van dit festival... en als kenner uh, van uh, de ins en outs, kan leven met, uh, met deze gang van zaken? Ja, van mij hoeft het eerlijk gezegd niet. Uh, uh, ik vind die stemming sowieso spannend. En Merkel hier van tevoren al wel aankomen wie er gaat winnen. Nu was het wel even wat spannender, omdat het ging tussen Denemarken en Azerbeidzjan. Ja. Maar uiteindelijk werd Denemarken een duidelijke uh, winnaar. Dus uh, wat mij betreft mag iedereen tegelijkertijd kijken en tegelijkertijd ja. punten uh, afgeven. Uh, dat is wel zo eerlijk, maar uh, ik vind het ook geen halfzaak eerlijk gezegd. Nee. En Toon Gerbrands, uh, wat vind jij ervan als leek... Nou, het lijkt wel de politiek waar we het net over hadden. <laughs> ik bedoel, ik zou zeggen, luister, de competitie geeft de punten tegelijkertijd. Uh, dan heeft iedereen dezelfde beoordeling uh, gehad. En uh, ja, er kunnen alle redenen voor zijn. Maar dit is natuurlijk uh, een beetje weten welke kant het opgaat. En uh, ik heb er niet veel dat mee. Dat zou bij het voetbal niet kunnen, hè? Nee, ik ben ook... Nee, maar nou, wat ik zei, de politiek je... komt dichter in de buurt bij dit zesraag. Ja, ja. Nee, nou ja en dat, dat is niet positief, bedoel dat ik. Dat dus. AZ een goede training achter de rug heeft. En uh, dat je dus op ja, basis daarvan zegt, nou, dan moeten ze zondag... Ja, dan hadden we ja. waarschijnlijk wel het staan dit jaar. Ja, ja. Dan, dan was je ja. hoger uitgekomen. Heel kom maar we, we begrijpen het antwoord. Het is uh, helder uitgelegd door je. Uh, je valt in de, de grote leegte na het Songfestival. Maar uh, je bent weer van harte welkom in het vaderland, zou ik zeggen. Nou, ik hoop het vaderland of uh, vanavond laat hm. of morgenochtend vroeger te bereiken. Ja. Het regent inmiddels in Malmö na een week lang 26 graden. Dus ik zou zeggen, tijd om te ja. trekken. Zeg, en volgend jaar Denemarken weten we al uh, waar en uh, hoe? Nee, er zijn verschillende plekken die, uh, die uh, nu al uh, ja. hebben laten weten... Uh, graag in aanmerking te komen. Waarschijnlijk weten we dat pas na de zomer. Het is wel duidelijk dat de delen de organisatie op zich zullen nemen. Dat is toegezegd gisteravond. Ik dank je wel, Helco Span, en ik wens je een goede reis. Dank je wel, Kovid. Tot ziens. Ja. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. 035 677 6001 Mailen kan ook perstribune@omroepmax.nl. Het, het is een, uh, een belangrijke bijzaak in het leven. Het Songfestival, zoals we voetbal uh, vaak ook uh, noemen. Als uh, een, een belangrijke bijzaak. Hè? Ja. ja, toen uh, Gerbrands. Toen kwam je ineens terecht als uh, directeur van AZ Algemene Zaken 2009. In een club die zijn uh, uh, kwijt kwijtraakte, de DSB-bank viel, de regering vertrok. Hoe ga je dan zo'n crisis te lijf? Wat doe je dan? Nou, het overviel ons ook geweldig. Je kan zeggen, het is naïef uh, dat ik het niet zag aankomen. Maar tot, uh, tot een week voor tijd uh, dacht ik, een bank in Nederland valt niet om. Toen het toch gebeurde, toen zaten we in één keer in de problemen. En dan kwam een curator langs. En we gingen direct in waar ik ook geen verstand van had. En het uh, enige wat we gedaan hebben, was een hele goede beslissing achteraf. Uh, als je geen verstand hebt van niets, dan moet je deskundigheid inhuren. Dus we hebben, en dat weet bijna niemand, maar we hebben ook gewoon onze eigen curator maar ingehuurd. Wie was dat dan? Er waren uh, twee mensen in Nederland die uh, bij deze Bank zaten. Uh, die naam hebben we nog niet be nergens bekend gemaakt. Maar uh, die Mag hebben we nu? ingehuurd, we hebben betaald. En uh, de derde grote curator hielp ons op de achtergrond. Ja, maar waarom hou je die namen geheim? Ja, dat, dat, is, uh, dat hebben we afgesproken met hem. Oké. Okay. Ja. Maar dat, dat, dat is een verstandig iemand die jullie uh, uh, de weg kan wijzen... in ja, het donkere dal ja, van de crisis. Ja, die vertelde crisis. bijvoorbeeld wat er allemaal mocht ja. gebeuren... van uh, mag een curator spelers verkopen? Ja. Uh, wat heeft dat voor invloed op het stadion? Uh, in die tijd met Ronald Koeman van een trainer die uh, ontslagen wordt... mag dat allemaal met een afkoopsom? Dus nou, dat is heel uh, prima om er iemand erbij te hebben. En ik moest alle persvoering doen. Dus als je alle antwoorden moet geven op, uh, op alle vragen rondom curatoren... is het toch handig om iemand uh, te, te kennen. Ja, zeg maar uh, die crisis raakt je zelf ook, want je eigen baan komt op het spel... Ja, neem ik aan. Ja, nee, dat klopt. Uh, je gaat een jaar in waar de complete onzekerheid is. Je weet niet waar de club, of de club nog bestaat, je weet niet of je je baan nog hebt en je hebt nog de leiding over 120 Precies. mensen. Dan vraag ik me af hoe moet je, uh, je zo'n crisis dan managen, wetende dat er heel veel vragende ogen en uh, nieto uh, verbale vragen uh, op je afkomen van je eigen personeel? Ja, nou ja, wat, wat wij leerden was in ieder geval dat onzekerheid is vele malen erger dan slecht nieuws. Dus met andere woorden, je moet zo duidelijk mogelijk zijn in een crisis. En dat betekent dat je niet het antwoord direct hebt van of over een jaar de club nog een keer gered is, maar wel alle tussenfase. Dus we hebben heel veel gecommuniceerd met het personeel. En het grappige was, als je duidelijk bent, konden zij op verjaardag ook dat weer een keertje ja. tegen andere mensen vertellen. Maar nou, Hoe kon het zijn dat jij dus die duidelijkheid kon brengen als ze jou ook nog geloofden in die duidelijkheid? Nou, ik, ik denk, kijk, je hebt ook onzekerheid bij jezelf. En voor mij moet je een paar schillen afpellen. Je moet eerst onzekerheid bij jezelf vandaan halen. Dus met andere woorden, wat is mij, kan het ergst? Mij kan gebeuren, baan kwijtraken. raken. Nou, ik dacht, ik vind hem weer een nieuwe baan. Dat vervolgens Ja, ja, ja dat... dat zeg je heel makkelijk. Maar thuis heb je ook nog een front. Dat, dat klopt. Dat was de tweede cirkel. Oh. Dus je moet inderdaad, als je elke dag thuis komt, en iedereen zegt van, ja, hoe kan we de hypotheek dan betalen? Dan kost dat ook energie. Ja. Dus dat heb ik in een etentje een keer met, met mijn gezin besproken en gezegd, jongens, dat wordt heel onzeker. Ja, maar. Uh, we gaan er tegenaan op die manier. En dan pas kan je de organisatie gaan helpen... Want ik, ik geloof erin dat je met je woordkeuze en je non-verbale gedrag... als je dat niet op deze manier doet, toch uitstraalt bij mensen... dat je zelf ook een beetje onzeker bent. jouw jou, jou mensen uh, ja, die jij uh, moet managen, wisten dat van je. Dat je, nou, dat je er zo in stond. Ja, en het ja. mooie was dat van die 120 mensen die bij Z werkt... in dat jaar waar is er niemand weggaan. Nee, maar dat, nou, ja, gelukkig niet. Maar je kunt ook zeggen, die mensen zeggen ook tegen je... Uh, ja, maar wat gaat er gebeuren? Ik, uh, ik heb een hypotheek en al. Klopt. Nee, wat ja, geef je dan voor antwoord? Er waren grote problemen op dat gebied. Nou, uh, uh, ik had twee zaken. Beheersbare en, en onbeheersbare zaken. En de beheersbare zaken, die, uh, die heb ik je allemaal duidelijk gemaakt. En onbeheersbare zaken, deken die mappie, en dat werd steeds dikker. Ja, nou ja, dat wordt steeds dikker. Maar die, die, die mensen willen echt concrete antwoorden hebben. Nee, maar daar helpen ja. ze wel mee. Dus uh, kijk, op Hoe momenten, dan. Nou, door wel te vertellen dat er bijvoorbeeld een dataroom wordt ingericht door een curator mm -hmm. en dat er uh, twee weken iedereen zich kan aanmelden om die club te gaan kopen. Mm -hmm. En daarna gaan we duidelijkheid verschaffen. Dus je neemt ze helemaal mee mm. in het traject. En ik wist ook niet zeker of er een nieuwe eigenaar zou komen of AZ toch zou bestaan. Maar, dat wist ik niet. Nee, maar gaandeweg worden dingen duidelijker. En toch blijven die vragen dan op je afkomen. Kun je, kun je dan ook. Uh duidelijke antwoorden geven. Nou, Wat je moet doen is, en dat, dat was niet wat ik heel veel deed, maar is binding. Je moet rondlopen mm. in een organisatie. En met heel veel mensen gaan praten. En daar krijgen ze op een gegeven moment wat vertrouwen uit. Ja, en je moet een kleine probleem oplossen. Mensen die wel een hypotheek willen ja. afsluiten zo'n jaar. Bijvoorbeeld, voor, ja. Ja, dat was een schoonmaakster, die kwam er en toe. Dus ik heb een droomhuis gevonden, ik moet een hypotheek afsluiten. Wat is wijsheid? Nou, dan ga je heel even snel analyseren. En uh, voor haar lagen er wel banen klaar op een andere uh, front. Mm. Dus wou ze nou, dat ga ik wel helpen. Ja, maar stel nou eens dat je het verkeerde advies geeft, blijkt achteraf. Mevrouw koopt een huis en wordt toch ontslagen. Zet ja, dat ze met het droomhuis. Dan zou, ja. zou ik haar gaan helpen om te kijken of ze een andere Echt baan huis kan vinden. Ja. Oh, nou dat vind ik wel chic. Ja. Ja, nou nee. ja, maar dat is ook een soort goed werkgeverschap, oh, ja. volgens mij. Ja, zeker. Maar ja, je zal er 140 hebben. Ik, bedoel, nee, uh, ik ga het niet 140 je... keer beloven in dit geval, nee, zal nou, ik eerlijk dat zeggen. Is dus dat, dat viel een beetje maar mee. geeft dit wel aan dat je een people's manager bent in plaats van uh, een meneer die achter een kantoor directief verstrekt. Ja, voor mij allebei wel een beetje. Ik ben, uh, ik ben wel iemand die een duidelijke lijnorganisatie kan uitzetten. Ik kan ook wel eens uh, hard overkomen bij mensen. Maar ik, uh, ik, ik heb wel binding met, uh, met de mensen waar ik mee werk. Dus ja. ik denk, als je alle mensen spraakt, uh, spreekt, waar ik uh, zowel coaches als uh, spelers mee gewerkt. Haven. Ja, ik, ik praat heel veel met En, en hoe hou je in zo'n vermoeiende periode, laten we zeggen, geestelijk vermoeiende periode, de zaak toch fit voor jezelf? Nou, het is heel simpel. Ik had voor mezelf de vraag gesteld waar heb je meer aan, een uitgeruste manager of een vermoeide manager? Ah. Dat bleek een uitgeruste manager te zijn. Hoe dan? Dus, hoe doe je dat? Nou, het is dus gewoon heel veel slapen op een goede tijden eten en drie keer in de week hardlopen. Dus ik was nooit zo fit geweest als het jaar van de curator. Dus de crisis heeft jou wel gedaan, mag ik zeggen. Achteraf ja, zeker. natuurlijk. Ik ben een paar Achteraf. keer afgevallen. Mijn condities is geweldig omhoog gegaan. Ik ben nooit veel thuis geweest. Ik heb nooit veel geslapen. Ja, dus, maar, maar mag je zeggen uh, dat je terugkijkend ook een zeker plezier... In, uh, in het werk aan de crisis beleefd hebt. Ja, absoluut. Ja, ja? dat is een beetje paradoxaal. Recht, je moet, je ja. moet oppassen. De aanleiding is fout. Mensen hebben geld verloren en banen ja. verspeeld. Daar moet ik ook eerlijk ja. over zijn. Maar als mens en als mens ja. heb ik mezelf geweldig ontwikkeld. Zou Langs de Lijn het leven van Tom van het Hek verrijkt hebben? Ja, dat heeft het zeker. Want ja? ik heb dat uh, bijna 13 jaar uh, iedere zondag mogen doen. Met enorm veel plezier. We gaan het vanmiddag nog uh, één keer doen. En ik zie vooral uit naar de komende uren wat ik nog wel mag doen. En niet naar daarna. Ja, want uh, je klinkt straks voor het laatst in uh, NOS Langs de Lijn op zondagmiddag. Dus ik neem aan dat ook een zekere weemoed is. Ja, natuurlijk. Uh, laatste keer met zo'n pasje er doorheen. Uh, ja. Laatste keer. Dus uh, ik weet niet helemaal hoe het mij zal vergaan de komende uren. Maar ik kijk in ieder geval met dankbaarheid en vreugde terug... op de afgelopen jaar wat ik wel heb mogen nou, Tom, doen. Tom, uit ervaring weet ik, het valt wel mee om afscheid te nemen. Je komt gewoon ergens terug. Ja. Bij, jij, bij BNR. Veel plezier daar. En een mooie middag. Dankjewel. Dus uh, voor alle vragen, de te het antwoordapparaat. Mooie middag bij Tom in langs lijn. En toon Gerberts, dankjewel. Hé, hey, pst. We spoelen even een heel klein stukje terug. Dat ik ging heel even mis. Uit het rijke blooperarchief van de Nederlandse radio. Ik ben ook wel eens ooit vreemd gegaan. Pardon? Ja, yes. <lacht> ik schrik er een beetje van wat ik nu vertel. Maar... Ja, joh, maak het uit. Vertel gewoon. Ja, kijk, er zijn nog zoveel leuke meisjes. Zou ik nog één oproep mogen, oproep mogen doen? Waarvoor? Ja, voor mijn vriendin, dat ze me wil vergeven. <lacht> ja. De tribune is een programma van Max.